Jobboot smidden dan op je nu.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 Het onderzoek naar de oorzaak van de vliegtuigramp in Oekraïne vordert snel, zegt de onderzoeksraad voor veiligheid. De onderzoekers hopen binnen een maand de voorlopige bevindingen naar buiten te kunnen brengen, maar houden nog een slag om de arm. Volgens de onderzoekers is er inmiddels zoveel informatie verzameld dat het niet meer noodzakelijk is om de hele crash site te onderzoeken. Als het veilig genoeg is, gaan ze wel.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 Het weer. In het zuidoosten nog kans op een regen- of onweersbui. Geleidelijk aan wordt het overal droog. Morgen lichte regen, maar ook geregeld zon. Het wordt dan 23 graden. Donderdag en vrijdag zonnig en nog iets warmer. Dit, wat dit is Wijnand bij de ADB. Er staan op dit moment geen files... en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 deep is the ocean, how high is the sky, how many times a day do I think of? the sky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 Brava by the sea. Van de cd, de Pelgrim en de Stars, ligt 75.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 want daar word je altijd vrolijk van, toch? Maar als je op het strand loopt, dan kan je met je schoenen aan... dan loop je je schoenen wel eens vol met zand. Een veel verstandiger oplossing eh, zong eh, het trio van Ramsey Lewis al... in 1963, Barfoot, van de Sunday Blues...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 like footprints in the sand, in the sand, in the sand.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 Met een hoofdletter zet van zon, zee, zandvoort en zomerheer. Zon, zee en zand. Ja, daar gaat het natuurlijk om. En dan hebben we natuurlijk Bebel Gilberto.